Welkom bij een nieuwe aflevering van de Battenvieren-podcast. Ik zit hier vandaag met Anselmus Polemi, à la Huub Meneer Polemi, hartelijk welkom. Graag gedaan. Ja. Um, we gaan um, even, dat, dat, ieder, dat het ook voor elke luisteraar ook duidelijk is, Anselmus Polemi, dat is uw schrijversnaam. Ja, ja. ja, ja. mijn eindelijke naam is Huub Zeger. Huub, Huub Segeron. ja. En uh, die, die naam die is eigenlijk afkomstig van, ik heb de voornaam van mijn vader gepakt ja. in plaats van mijn achternaam. Die ja. heette dus Anselmus. Ja. En de achternaam daar heb ik eigenlijk een stukje filosofie van gemaakt. Van het staat eigenlijk voor positief, negatief leven. En een, een deel van mijn uh, gedachte is dat, uh, dat uh, leven eigenlijk een, een combinatie is van uh, positieve en negatieve geluksgevoelens... ...die over een heel lang uh, leven beschoren bij bijna bij al het leven in, in evenwicht is. Ja, daar gaan we het zo ook nog over, dus. over, ja. over, over, over hebben. Ja. Het, het boek wat hier op tafel ligt is Het Toekomstmanifest. Um, ja. Dat gaat over onder andere, inderdaad, dan ook over, over, zoals ook de, de, de ook zegt: duurzaamheid, zin, rechtvaardigheid en kwaliteit. Ja. Hele, hele brede titel, maar um, nog veel belangrijker, in het dagelijks leven uh, ben je verder gewoon architect. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat, uh, dat zal ook de het leidraad ook van, het, van het gesprek worden. Dus, uh, dus we zullen inderdaad een heleboel, een heleboel dingen ook vanuit de filosofie ook weer meenemen, ook naar, de, naar de architectuur. Ja. Ja. Um, Allee, ben je op het, uh, op het idee gekomen die boek te schrijven. Nou, dat, dat zit er eigenlijk al vanaf heel jong in. Als twaalfjarige uh, schreef ik al allemaal gedichtjes over uh, hoe het verder met uh, de mensen moet. En uh, ja, als je ouder wordt, uh, ga je dat steeds intensiever doen. Ik ben, ik ben bouwkunde gaan studeren. Ik wilde eigenlijk naar de filmacademie, maar dat, uh, dat lukte niet. De kunstacademie vonden mijn ouders geen goed idee en toen ben ik bouwkunde gaan studeren en ben ik daar eigenlijk automatisch ook bij de linkse, linkse hoek terechtgekomen ja. van de wereldverbeteraars. En ja, dat, dat, als je om je heen kijkt dan zie je dat onze wereld uh, prachtig is, maar verre van perfect en dat, je er iets, dat we daar nog iets aan moeten doen. Maar wat dan eigenlijk? En dat schrijven erover dat heb ik eigenlijk uh, tijdens mijn studietijd uh, steeds uh, opgepakt. En daarna had ik een, had ik een uitgever die verhit ging. En uiteindelijk ben ik, uh, heb ik een tijd bij de Club van Rome gezeten. En uh, op uh, ja, een paar maanden dacht ik: ik moet toch dat boek uh, nog eens een keer gaan, echt gaan schrijven. En dat is dus het toekomstmanifest geworden. Ja, dus kun je dan ook zeggen dat, um, dat dit boek eigenlijk jouw ideeënwereld is en dat je architectuur, dat dat heel veel meer van: oké, okay, hoe zit je nu de ideeënwereld, hoe komen we ook in praktische oplossingen? Kun je dat zo zeggen of niet? Ja, dat is denk ik wat, toch wat moeilijker. Uh, uh, het, het punt is eigenlijk dat ik uh, architectuur daarvan vind ik eigenlijk dat, dat uh, alle architecten doen maar wat het, uh, we, we, er is een bepaalde modelijn, uh, heeft er is ooit eens een of andere architect die heeft iets leuks bedacht en vervolgens gaat iedereen dat nadoen mm. en uh, zodoende krijgen we hele uh, gebouwen die hele mode zijn en ik probeer eigenlijk al al dertig uh, al, al, al jaar probeer ik mm. uh, uh, de stap naar historische, historische architectuur uh, te maken door mm. daar op een hele andere manier eigen tijdse invloeden aan te koppelen en een eigenlijk... van die invloeden is, is natuurlijk ook Inhoud en die inhoud staat dan in het toekomstmanifest. In, in de toekomst in het toekomstmanifest. Want uh, wat zijn er ook echt voorbeelden van, van concrete gebouwen die dat dus inderdaad dan ook hebben. Dus, dus inderdaad heel, waarbij, echt, waarbij je gewoon gelijk ook kan zien van nou de architect die heeft hier iets gedaan. Want een heleboel mensen die zien natuurlijk wel een heleboel gebouwen, maar die hebben daar misschien niet dezelfde look en feel mee, die jij ongetwijfeld wel hebt. Ja, bedoel je dan uh, gebouwen die ik, die ik ontworpen heb? Of nee, maar dat, uh, ook wat wat van iets van, uh, van andere, andere architecten. Want we, we bespraken want we hadden natuurlijk van tevoren hadden we ook even, even gesproken. En toen zei je al van nou, goh, uh, dit, dit is bijvoorbeeld, dit, dit uh, vind ik bijvoorbeeld geen mooi gebouw. Dit vind ik weer wel, wel mooi. En het is misschien ook wel leuk ook om daar, zodat ook de, uh, de luisteraars ook een wat, wat gevoel ook bij hebben. Van, nou, dit, dit is gewoon, hier is gewoon bijvoorbeeld aan geknutseld of hier zit bijvoorbeeld een gedachte achter wat eigenlijk helemaal geen gedachte is ja, maar dat is, dat is natuurlijk bij uh, we, hebben, we hebben een radioprogramma ja. en we ja. hebben geen, geen ja, maar je kan misschien dus nog schrijven ja, ja, omschrijven. Ja, de, weet je, het grote punt is natuurlijk dat, dat, dat uh, eigenlijk uh, als je de architectuur bekijkt van na de Tweede Wereldoorlog, dan vinden we denk ik allemaal, of tenminste van ons, die vinden uh, wat er de laatste vijf à tien jaar gebouwd is, dat vinden we meestal wel goed. Ja. Uh, maar daarna valt er een hele gat tussen de Tweede Wereldoorlog en die laatste vijf à tien jaar, wat uh, eigenlijk iedereen verschrikkelijk vindt. En het is vooral eigenlijk dat het nooit niet combineert met elkaar. Het is, het is een, een soort uh, wilde toestand waar uh, van alles gebouwd wordt voor ons allerlei stijlen. En ja. Dus ja, ik denk dat we niet blij mogen zijn met de architectuur van na de Tweede Wereldoorlog. Ja, want waar komt dat dan door? Want in het, in het boek beschrijf je bijvoorbeeld ook wel de, de liberaliseringen, aan de hand van, uh, van Fukuyama bijvoorbeeld ook. Hè? Dus het einde dat je, dat je steeds meer een, een soort van opkomst hebt van de democratie en ook van uh, het liberale gedachtegoed. Kijk, weet je daar onder andere aan? Ja, dat is wel een hele moeilijke link. Uh, kijk, Fukuyama heeft natuurlijk uh, na de val van de muur uh, gedacht dat, uh, dat de democratie dat dat, uh, en, en het kapitalisme, dat, dat het, het heiligmakende uh, maatschappijsysteem is, wat zich uh, zonder enig probleem zou gaan verspreiden over de hele wereld. Uh -huh. Daar is uh, een, een reactie op gekomen. Uh -huh. En in de reactie werd gesteld van nou nee, we, we gaan een clash der culturen krijgen nou. Uh -huh. En uh, oh, goh, ik ben zijn naam kwijt van die schrijver. Van uh, Huntington. Ja, het ja. precies. Ja, die heeft dus eigenlijk wel gelijk gekregen ja. daarin. Uh, ligt allemaal veel complexer dan we gedacht hadden. Maar die koppeling aan architectuur is een beetje een moeilijke. Uh, ik, ik probeer het op mijzelf. Uh, zou ik eigenlijk veel meer filosofie en architectuur aan beeldende kunst willen koppelen. En, uh, beeldende kunst aan architectuur okay, willen koppelen. Ja, ja. Dus, dus veel meer jou, jouw kunstenaarschap. Dat, dat moet inderdaad veel meer, veel, dat is veel meer filosofisch wat dat betreft eigenlijk nog dan, uh, dan de architectuur. Er zit, niet, er zit uh, dus in die zin minder, minder filosofie ook achter. Ja, nou, ja. Je zou zo kunnen zeggen dat uh, wat ik... Uh, met architectuur zou willen realiseren... ...dat is uh, zo kunstzinnig dat niemand dat wil. <laughs> ja. uh, dan, dan zit je dus heel dicht bij de beeldende kunst eigenlijk. Mm -hmm. Want de beeldende kunst daar maak je de schilderijen... ...en het leuke daarvan is dat bemoeit zich niemand mee. Mm -hmm. Dan kun je eigenlijk je, je eigen gedachten helemaal realiseren. In mijn praktijk van, van architect uh, zit ik wel meer in het gevoel van... Uh, ...dat dat sfeer heel belangrijk is in, in mm -hmm. de dingen die ik bouw. Maar de, de link met filosofie is uh, veel moeilijker. Dat, uh, ja. Nee, maar je, uh, want is dan ook, ja, zie je dan ook echt ook het uh, het kunst, hè? dus echt meer de de kunstwereld en ook echt het, het het schilderen bijvoorbeeld en zo dat geeft dus echt de meeste, de meeste vrijheid wat dat betreft... en dat vult eigenlijk ook de vrijheid ook deels ook in... om ook alles te kunnen doen... die je eigenlijk misschien in de architectuur dan mist. Ja, dat klopt wel. Ja, ja. Uh, in kunst heeft iedereen de vrijheid. Daarom zou eigenlijk ja, iedereen ja, ja. met kunst bezig moeten zijn. Ja. Want het is eigenlijk dat je je gevoel en je gedachten... probeert ja. op een of andere manier te verbeelden. Uh -huh. Ja, is er dan, is er dan ook... Uh, want ik denk dat het ook een grote kwestie ook is van vertrouwen, dat, een, dat er een, uh, dat, dat er ook, omdat je hebt een, ook allerlei uit, uh, he, opdrachtgevers natuurlijk ook bij, uh, bij architectuur, wat ja, dat ja. Veel natuurlijk ook een rol speelt. Zonder opdrachtgevers heb je ja. geen ja, ja, ja, maar dat hij, ja. maar dat hij ook um, dat, hij, dat hij dan ook toch, toch, nie, toch niet de, de hele visie van de architecten. Dat, dat, dat mensen toch ook steeds meer, juist misschien ook wel door dat liberaliseringsproces, steeds meer het heft ook in eigen handen willen nemen en uh, steeds minder eigenlijk ook de architecten voor hun willen laten spreken. Ja, nou ja, ik denk dat dat misschien wel een tendens is, maar dat is in ieder geval bij mij geen tendens. Mensen zoeken mij als architecten omdat ze een bepaalde verwachting hebben van wat er uitkomt. Uh -huh. Maar je hebt natuurlijk wel dat als het gaat om die grote lijn, uh -huh. vervolgens hebben de opdrachtgevers natuurlijk wel invloed. En uiteindelijk uh -huh. bepalen zij samen met de architecten uiteindelijk wat er wel gaat komen. Dat mag duidelijk zijn. Ja, ja, omdat, ja. Uh, in het boek beschreef je ook de American Dream. Yeah. Uh, heel, erg, heel erg nadrukkelijk. Uh, de, he, van, van eigenlijk ook de, de opkomst ook van, van, het, uh, van commerciële, van de commerciële gebouwen. Yeah. Uh, merk, uh, merk je ook gewoon, dat want er is, er is ook een opkomst in. Kan je ook zeggen van dat, uh, dat eigenlijk op die periode die je net ook omschreef. Ja, dus ja. De, uh, vanaf de Tweede Wereldoorlog tot eigenlijk, uh, eigenlijk vijf jaar voor nu. Uh, ...dat daar ook die, die hele opkomst ook van de commerciële gebouwen... ...dat eigenlijk ook samen ook gaat met de neergang ook van de architectuur? Uh, ja, dat is voor een deel zo, maar voor een ander deel natuurlijk ook weer niet. Kijk, de, de, na de Tweede Wereldoorlog uh, gingen mensen eigenlijk allemaal zoeken... ...naar, naar de nieuwe wereld eigenlijk, mm. zoals die zou komen. En die nieuwe wereld was eigenlijk een moderne wereld. En er waren architecten die daar de impulsen in hebben gegeven... ...door andere door hele, met hele strakke gebouwen te komen... Mm -hmm. En uh, iedereen geloofde daar wel in. Dat mm -hmm. zou het worden. Daarvoor hebben ze in Utrecht de hele plat, uh, de halve stad plat gegooid. om mm -hmm. ja. daar Hoogkaterijnen te realiseren. Dus iedereen geloofde daarin. En natuurlijk uh, was dat commercieel. maar het was eigenlijk veel goedkoper bouwen strak. Mm -hmm. dan dat je met allerlei tierenlantijntjes. en dakkapelletjes. En, en, en, en, en daklijsten zat waar ze in de oude situatie. in de oude stad mee, mee werkten. Dus het is eigenlijk toch meer een soort visie geweest. Zo we moeten moderniseren naar de moderne tijd toe. Is er dan ook een functie voor SCT? Uh, ja, dat is natuurlijk. Uh, komt dat voort van vorm uh, voor functie? Eigenlijk. Mm -hmm. En uh, functie voor vorm, dat is de, de, de, de discussie die je daarin mm -hmm. in hebt. Ja. Ja. Ja. Merk je ook dat, um, dat ook dat er ook een bepaalde. Want uh, bepaalde karakteristieke gebouwen die hebben een echte, een echte, een echte hele simpele vorm. Dus bijvoorbeeld op het moment dat je een vierjarig iemand een huisje zou laten tekenen, is dan een hele. Een um, hele klassieke vorm. Maar merk je ook dat, van, dat er van vorm veel meer ook naar uniform wordt gegaan? Dus dat alle gebouwen er ook steeds meer op een bepaalde manier ook op elkaar gaan lijken? En is dat ook het moderniseringsproces? Ja, je ziet dat het uiterlijk van gebouwen wordt vooral bepaald door wat de, de toeleveranciers ook te bieden hebben. Van, uh, op een bepaald moment hebben we alles met, met trespa gebouwd. Dat was helemaal in. Het was uh, nieuw. En, en, uh, op een bepaald moment krijg je al een betonnen baksteentjes wat dan weer nieuw is. En, en je ziet ook op een bepaald moment dat uh, glasprints dat dat nou weer uh, in is. En ja, zo zie je dus dat, dat, dat, dat door wat, uh, wat er in de industrie vervaardigd wordt aan nieuwe bouwmaterialen, dat uh, dat, dat graag opgepikt wordt. Door, door de architecten. Maar er is hetzelfde. Ja. We maken een ja. betonskelet en daar komt wat omheen. Ja. Um, laten bedrijven um, echt, een, echt een steek vallen, ook waar het ook aankomt op architectuur? Ik denk dat eigenlijk niemand een steek uh, laat vallen. Uh, het, het, het, het, het is gewoon... De wereld ontwikkelt zich gewoon in deze richting. En het is ook niks, niks Nederlands. Het is, het is, ja. uh, het is natuurlijk in, in Europa. Het is in de hele wereld. Ja. Maar het is wel toch wel jammer dat je ziet... hoe prachtig onze historische steden zijn. En, en ja, eigenlijk hoe, hoe chaotisch eigenlijk alles is... wat daarnaast eigenlijk ontstaan is. Nee, maar je beschrijft wel in het, uh, in het boek... bijvoorbeeld de grote gele M van de McDonald's... dat dat echt zo'n zo kenmerk ook is... van de American Dream. En daarmee dus ook... Ja. Um, dat, dat, en ook van die, van die corporate uh, ja, van, de, uh, van de bedrijfsidentiteit. Ja, yeah. dus, dus dat je, dus, en dat het dan esthetisch niet, uh, er niet uitziet. Ja, ja, er zijn heel veel uh, bedrijven die behangen hun gebouwen met reclame. En ja, uh, ja dat wordt allemaal maar geaccepteerd alsof dat, uh, alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. Ja, dat, uh, want, want is, dat ook, is dat ook de link ook die, waar, wat je ook meest ook aansprak ook in No Logo van Naomi Klein? Of was het meer uh, de Milton Friedman link die je daar, uh, die je daar zag? Ja, nou, Logo is van Omi Klein, is natuurlijk toch mm. een heel belangwekkend boek geweest, omdat zij eigenlijk de eerste was die de nadruk erop legde dat uh, mm. bedrijven steeds meer uh, in de marketingsector zitten en steeds mm. minder in produceren. Dus dat uh, bedrijven als, uh, als Nike, dat, uh, dat die uh, eigenlijk uh, alleen een marketingorganisatie mm. hebben en dat de productie die wordt gewoon gedaan waar het op dat moment goedkoopst is. Het ene geval in mm. moment in Indonesië, in het andere geval gaat het weer gewoon naar een ander land Mm -hmm. dus dus uh, ja en daar wordt het geld worden in de marketing verdiend mm -hmm. ja want we ja. uh, want we zijn nu in uh, we zijn nu in eindhoven maar dat is van nature ook een echte een echte philips uh, philips stad en eigenlijk ook toen ik uh, toen ik hier ook rond rondreed was uh, zag je eigenlijk niet heel erg die uh, zag je wel heel erg de de fabrieken maar niet heel erg het, het marketing het, het marketing uh, deel natuurlijk ook ja, maar het dat, dat je is ook wel wat moeilijk te zien natuurlijk, ja. hè? want marketing bevindt zich in kantoorgebouwen ja. achter, achter gevels. Nee, maar het is, maar ja. het is wel zo dat, je, dat, juist de, dat ook de fabrieken ook weer een bepaalde identiteit wel met zich, met zich meenemen, maar juist ook omdat als de fabrieken veel meer vermarkten en ook ja. veel ook weer achtergesteld worden, dat je juist daardoor ook weer krijgt dat je niet meer... Uh, ja, niet meer productieprocessen bijvoorbeeld ziet, dat die steeds onzichtbaarder worden. Ja, ja de fabrieken van Philips die zijn uh, natuurlijk allemaal leeg. En die mm -hmm. worden op dit ja. moment bevolgd door allemaal mensen die uh, veel die in, in de designsector uh, bezig zijn. Mm -hmm. Dus de creativiteit is wel hoog in Eindhoven. Ja. Ja. Um, hoe belangrijk vind jij, um, want dat, dat, uh, dat zag ik niet, of in ieder ik, ik, ik, ik las niet in een boek terug, maar dat vind ik wel heel erg interessant om te weten. Architecten hebben altijd iets met het verleden. Um, er de, de hangt altijd hè, bijvoorbeeld ook om een klassiek gebouw er hangt altijd een bepaalde, een bepaalde aura om, omheen, hè. dus bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld naar Rome kijkt, er hangt een bepaalde aura om, om Rome heen mm -hmm. um, hoe ga jij ook met het, met het verleden in die zin om, want je hebt het wel over, over tijd natuurlijk, maar hoe, uh, hoe ga je echt ook met het, uh, met het verleden om? Nou, het Dit verleden, daar ga ik zo mee om. Omdat ik, uh, ik, ik hou eigenlijk wel erg van historische steden en historische gebouwen. Mm -hmm. En uh, wat ik zelf probeer te maken, dat uh, probeer ik daarvan af te laten werken. En ik probeer mm -hmm. daar vooral ook een interessante visie aan te grondslag te laten liggen. Zodat het uh, uh, ergens voor staat, zo'n gebouw. Mm -hmm. En uh, ja, dat, dat, dat, is, dat is zo wat ik met het verleden heb. Het verleden vind ik mm -hmm. fantastisch, maar we moeten natuurlijk mm -hmm. kijken naar de toekomst. Mm -hmm, ja. in, het, uh, in een boek beschreef je ook onder andere... Uh, waar we ook eigenlijk het gesprek mee begonnen hebben. Positieve en negatieve energie. Yeah. Uh, voor de mensen die ook niet het boek ook hebben gelezen. Zou je daar ook wat, wat uitgebreider, ook, uh, zou je ook wat uitgebreider ook over kunnen, kunnen vertellen? Op, uh, ik, ik heb in mijn boek uh, behandel ik uh, mijn zogenaamde theorie van leven is gelijk. Okay. En eigenlijk ben ik al sinds uh, kind ben ik op zoek naar iets wat, uh, wat je de ultieme rechtvaardigheid uh, zou kunnen mm. noemen. Uh, ik, ik geloof dat de natuur die is zo perfect, dat ergens moet iets zijn waardoor we uh, ook allemaal als levende wezens uh, iets, iets gelijks ja. hebben. En ik heb bedacht dat zit hem wellicht in de, de theorie van Leven is Gelijk. En uh, eigenlijk uh, stel ik daarin dat, dat uh, uh, je hebt in het leven positieve en negatieve emoties hebt, die, die vormen een, een lijn. En uh, uiteindelijk die, die positieve en negatieve emoties die vallen op een of andere manier in ieders leven een beetje tegen elkaar weg. En uh, ik probeer dat, uh, de helft van, van het toekomstmanifest gaat erover. En ik, ik probeer er allerlei. Uh, Boeken en andere uh, uh, theorieën laat ik de revue passeren om eigenlijk die theorie te staven. En ik denk ja. dat als je het gelezen hebt, dat het toch bijzonder overtuigend is. Ja. Uh, en dat uh, ja, het is mijn heiligste overtuiging dat het ja. zo is. Dus dat, uh, dat een gelukkig leven eigenlijk de dat dat onzin is. Dat, ja, dat, uh, dat, dat, dat, uh, dat uh, je, je omschrijft ook. En dat vond ik ook wel interessant. Ook omdat ik heb eerder een gesprek ook gehad ook met uh, Puk van der Land en dat ging over het uh, leven in een commune in Rotterdam. Ja. En daar stond het ook heel erg centraal bij jij omschrijft het ook even heel erg kort. Van dat we steeds ook meer ook acteren, lijkt het wel alsof we ook een gelukkig leven ook hebben. Ja, want uh, dat is natuurlijk, maar dat is weer de cultuur van het moment. Hè? Ja. Oh, een paar moment is uh, als je als je gelukkig doet dat het allemaal hartstikke goed met je gaat, dan, dan uh, trek je mensen aan. En op het moment dat je met een chagrijnige kop uh, buiten loopt en uh, het gaat slecht en je uit dat ook, ja, dan, dan weten mensen niet meer wat ze daarmee om moeten gaan. Want dat zit niet in onze cultuur om daarmee om te gaan. Ja, Kom je dat bijvoorbeeld ook in, um, want, want verwerk je dat ook in kleur bijvoorbeeld, dus dat... Uh, meestal zijn namelijk op het moment dat het bijvoorbeeld slecht met mensen gaat hè, dat, uh, of, of het is een, een wat droevigere setting, als je bijvoorbeeld kijkt naar dan heb je een, bij wijze van spreken een echte ja, Engeland-achtige setting. Hè? Dus qua, qua kleurcombinatie. Dus wat, wat grijs tinten, heel erg veel van die asfalt tinten. Ja, zware luchten en zo. Terwijl als je bijvoorbeeld um, uh, Italiaanse kleuren, die zijn veel, meer, veel, meer, uh, veel lichter. Die uh, hebben bijvoorbeeld wat lichtrood, uh, wat lichtgroen. Licht ja. ja. uh, verwerk je dat ook op die manier? In, in, schilderijen. in schilderijen bijvoorbeeld, ook maar ook ja, we, in uh, ja, in bijvoorbeeld uh, ja, in uh, gebouwen. Ja, gebouwen ja. ja, ik weet alleen dat kleur voor mij ontzettend belangrijk is, omdat mm -hmm. als ja, natuurlijk logische schilderijen maakt. Ja, en ja. Ik probeer esthetische schilderijen te maken, dan uh, zijn kleuren erin heel, heel erg essentieel. Mm -hmm. Dus ik ben echt een zeikert als het gaat om kleurencombinaties. Mm -hmm. Uh, ja de, de sfeer is natuurlijk maar op een of andere manier zijn mijn kleuren altijd stabiel dat, dat, mm -hmm. daar, daar, dat, dat verandert niet uh, het, het, als je ziet dat uh, in, in bepaalde culturen werken ze mm -hmm. werks met hele felle kleuren ik kan me dat voorstellen uh, in, in Afrika zijn alle kleuren heel fel in, in Zuid-Amerika ook mm -hmm. in Engeland is het allemaal heel somber, uh, heel ja. eigenlijk ja, ik hou meer van de, de tussenweg. Hm. ja En dat zijn denk ik mijn kleuren. Wordt, uh, want pas je dan ook heel erg de, de kleuren um, dus ook heel erg ook op de omgeving aan? Dus dat je bijvoorbeeld kijkt, ja. van, nou, dat, dat in Engeland wat, wat andere kleuren ook worden genomen, inderdaad dan... Uh, ja, er zijn, er zijn mensen die hier knalrooie gebouwen maken, dat denken <laughs> van ja, wa, wa, wa, wat ben je in hemelsnaam aan het doen? Want mm -hmm. ik vind dat, dat uh, kleur is misschien wel het belangrijkste item ja. van een gebouw mm -hmm. dat de kleuren zich settelen in wat, wat, wat de omgeving is. En dan mag je best op een of andere manier uitkomen, mm -hmm. uitspatten, maar wel op een hele subtiele manier, vind ik. Okay, als gebouwen los van elkaar staan, kun je, kun je eigenlijk doen wat je wil, maar dat is hier niet. De gebouwen staan naast elkaar. Ja. Merk je ook dat, uh, want je, je, je omschrijft ook een bepaald individualiseringsproces, wat, wat, steeds, meer, wat steeds meer in ieder geval ook opkomt. Uh, merk je daardoor ook dat, je, dat er geen, doordat, doordat je eigenlijk allemaal eiland, gebouwen hebt dat er er zit geen ziel meer in in de in bijvoorbeeld in steden. Ja, de stedenbouw de stedenbouw is, is is verschrikkelijk geworden vind ik. Van, uh, nou, dat gaat weer de goede kant op hoor. Want er zijn, zijn, <laughs> ja. zijn steeds meer... Maar als je het vergelijkt vanaf de Tweede Wereldoorlog... Toen ging het eigenlijk niet mm. meer om, om vormgeving van een omgeving. Mm. Het ging eigenlijk vooral om, uh, om, om het, uh, het functionele. Dus soms het autoverkeer... Mm. En de stoepvoetgangers mm. en de fietsers... Alles moest gescheiden worden. En, uh, maar het gevolg is dat je een, een omgeving krijgt... Waar geen smaak of kraak aan is. Waaraan mm. zie je dat het dan veel beter gaat? En wat voor, wat voor soort dingen? Nou, ik, ik, ik ken natuurlijk behoorlijk wat... Uh, architecten en stilbouwkundigen. En uh, ik vind dat heel veel zijn, zijn heel nauwgezet uh, bezig... om te proberen daar verbeteringen in, in aan te brengen. Ja, ja. En, en dat zie je ook wel in de plannen... dat die nu veel beter zijn dan uh, 30, 30 jaar geleden. Ja, want wordt er dan, de focus op esthetiek wordt dan ook groter, bijvoorbeeld? Ja, ik denk dat dat... Uh, kijk, architectuur begint eigenlijk bij stedenbouw. Bij, bij het, het feit dat je niet... Uh, als er een nieuwe straat in een nieuwe wijk is... Dat de huizen aan de ene kant van de straat... Onder de ene projectontwikkelaar vallen. En de huizen mm -hmm. aan de andere kant van de straat... Vallen op de andere projectontwikkelaar. En die straat is er door helemaal niks. Want het is een soort, soort iets wat gescheiden is. in twee dingen die niks met elkaar van doen hebben. Mm -hmm. uh, het gaat erom om omgevingen te maken. En, uh, ja, dit, maar je ziet nou vaker dat huizen gemixt worden. Meerdere, meerdere kleinschalen dingen door elkaar. Ik heb een grondige hekel aan grote bewegingen in een stad. Ik vind, ik mm. vind de, de, met name in, in, in de wat kleinere steden, waar je niet de lucht in gaat, dan heb je vaak dat gebouwen heel lang zijn. Mm -hmm. Een appartement gebouwen. Ja. daar vind ik dus nergens op slaan. Ik vind de verticaliteit die in, in de historische stad vindt, die moet je eigenlijk ook in, in, in de nieuwe stad maken. Mm. Ja, want uh, dus, dus de, met verticaliteit bedoel je ook echt de, de rijtjes huizen die, die, dan, ja, dat dan de die dat is dan... Ja, die vorm dan samen een rij. In ja, plaats ja, van dat ja. er een dat ze afzonderlijk eigenlijk een verticaal element zijn... is het een rij geworden die heel, heel lang doorsleept. Ja, zodat je als je ze als voetganger langsloopt denk je, wat een saai, er gebeurt niks. Ja, en in feite ontbreekt daar natuurlijk ook een stukje identiteit ja ik heb, ik heb een, een ja, het is jammer dat we niks kunnen laten zien maar ik ja. heb dan praat ik inmiddels al over meer dan 25 jaar geleden heb ik een gebouw ontworpen ja, ik kan het jou wel laten zien ja ja <lacht> <lacht> maar, misschien kunnen we gaan het gewoon, we gaan het gewoon proberen te omschrijven ja, ik het gewoon, zeg, gaan we gewoon, even gaan we gewoon even kijken of dat ik hem zo ik, ik, ik kijk ja. hem gelijk te pakken kijk. Ja, ik, ik, ik stel gewoon voor dat zitten we gewoon ja. in de ring van het boek nou, zitten mag, je, mag jij het beschrijven want uh, de, als, je, als je hier goed kijkt dan zie je een appartementengebouw met daarin een trappenhal en die trappenhal daar heb ik een schilderij met een ...levenslijn ingetekend... Ja. ...zodat het, mensen die zich daar bewegen... ...die zijn onderdeel van het schilderij geworden. Mm -hmm. Je ziet een, een golf op het dak... ...wat eigenlijk het leven... ...een levenslijn voorstelt ook weer... Mm -hmm. Uh, en je ziet dat verder elk balkonnetje heeft een, een, een gouden lijst gekregen. Dus, dus het is eigenlijk een gebouw met, uh, met, met allemaal gouden lijsten. En mm -hmm. het idee is dat uh, everybody's uh, life deserves a golden age. Dus uh, ieder, mm -hmm. ieder leven heeft eigenlijk een, een, zou je kunnen omlijsten met, met, met een, een gouden lijst. Mm -hmm. En het idee was dat, dat als je mensen nou zo'n zo mooi persoonlijk mm -hmm. balkon geeft... misschien dat ze daar ook veel meer hun eigen identiteit uh, aan laten zien. De een die gaat het met planten mm -hmm. aankleden er is heel anders van maken, maar het idee is je geeft ze een groot balkon, een gouden lijst mm. en het, dan is het niet dit flatgebouw het mm. flatgebouw wat anoniem is maar mm. daar zit een stukje eigenheid ja. in wat ik, wat ik dan ook wel weer want ik, ik heb uh, dat, ik moet die nu inderdaad ook zo goed mogelijk ook, uh, omschrijven natuurlijk, maar wat mij altijd wel opvalt ook met flatgebouwen, mm. is, is dat op het moment dat ik naar een flatgebouw toe ga, en dat heb ik ook met verschillende winkelstraten, is, is dat ik de ingang niet kan vinden. Dat is ja. heel, heel stom, omdat je namelijk, um, je, je kijkt eerst naar 6, 7, 8 glazen ruiten ja. um, en dan vervolgens van, oh ben ik, ben ik hier wel welkom en dan ga ik er gebouw in. Ja. Um, maar het, um, maar dat, en dat is ook wel, want volgens mij zit, en dat is even voor het, voor het plaatje, ik het moet nu moet gaan omschrijven, hier links zit, dan dus ook de ingang. Ja, dat is heel duidelijk, kun, ja. kun je dus niet missen die ingang. Ja, Dat is. het element van het gebouw, ja. ja want, want, dat, um, want ja. Dat, dat valt mij vooral ook heel ja. erg op in, ja. uh, in moderne architectuur dat je gewoon dat je gewoon de ingang niet meer vindt ja. en dat je daardoor dus ook automatisch minder wel je minder welkom ook voelt. Ook in een huis, ja. Ja, ja, ja, klopt dat uh, dat dat valt mij uh, dat valt mij uh, gelijk ook op um, en en. Um, is juist ook, want, want er zit dan ook inderdaad ook de, de, gouden, de gouden lijst ook omheen um, en je ziet ook gelijk ook inderdaad dat de, de bovenste etage, daar zit dus ook die, die levenslijn ook, ook in ja. um, wat zijn de um, want er zit, er zit om de luisteraar een beetje een beeld te geven, er zit een um, een rechthoekig um, je hebt een, een soort van rechthoekige uh, uh, lijn heb je, um, met daarbovenop een glazen lijn met als dak um, het, de levenslijn die een golvende beweging maakt. Ja. Wat, wat, wat, wat zie je dan, dan wat, zit, wat zit daar boven weer Oh, dat, dat waren gemeenschappelijke voorzieningen. Ik, ik geloof ook de, nog steeds dat je eh, appartementen gebouwen, dat, je dat dat leuk is om daar gemeenschappelijke voorzieningen bij te maken. En dat zou je op het dak kunnen doen. Of mm -hmm. dat zijn penthouses. Dat, dat, in principe gaat het gaat mij daar mm -hmm. niet om. Het is meer ja. dat ik probeer een, een leuk idee te koppelen ja. aan een gebouw. En meestal zoek je er dan uh, projectontwikkelaars mm -hmm. bij die dat zouden kunnen realiseren. Mm -hmm. Maar uh, als het idee te veel afwijkt, is mijn ervaring, dan uh, willen ze dat niet. Is het ook zo dat ...door de individualisering... Ja. ...dat ook de gemeenschappelijke ruimte... Ook, ...daardoor niet ook alleen achteruit gaat... ...maar ook steeds minder wordt? Ja, de, de, de, nee. kijk... ...we zijn natuurlijk helemaal niet gewend... ...dat, dat in, in, in, in, in, in, in, in appartementengebouwen... ...dat er mensen inwonen... ...die misschien iets hetzelfde hebben... ...het, is, het zijn natuurlijk ook allemaal heel erg verschillende mm -hmm. mensen... ...dus mm -hmm. hoe, hoe krijg je die nou bij elkaar... ...dat ze nog enige, enige binding hebben... Mm -hmm. ...ja, dat is een beetje weg in onze, in onze tijd... Ja. Ja. Beste luisteraars, we hebben jullie hulp hard nodig om de overgesubsidieerde podcastjes van de NPO te verslaan. En dat doet u door naar onlineradioawards.nl te gaan. En daar zit lekker makkelijk bovenaan bij de B, de Bataviren podcast. Klik op stem direct en kies gelijk uw favoriete presentator. En we gaan gewoon lekker de allerbeste worden. We gaan die gesubsidieerde podcastjes van de NPO helemaal kapot verslaan. Verder wil ik nog een paar luisteraars van ons enorm bedanken. En dat zijn Mark Seria en Peter en Dolle voor jullie donatie. We kijken uit naar meer donaties. Jullie zorgen ervoor dat we nieuwe spullen kunnen kopen. En dat we de onkosten voor onze events kunnen betalen. We leven van jullie. We doen het voor jullie. Dank jullie wel. Wilt u bij onze evenementen komen en kennismaken met andere luisteraars, redacteurs en gasten bij de Battenvieren podcast? Dan nou kan dat. Zoek ons op via Facebook en kijk bij onze evenementen wat er de komende tijd gaat gebeuren. Wilt u online in contact komen met andere luisteraars... ...redacteurs of gasten... ...van de Batavire podcast... ...dan kan dat via de ware Batavire discussiegroep... ...op Facebook. W-A-E-R-E -E Batavire groep. Of zoek het op via onze Facebookpagina. Laat hier weten wat beter kan... ...of discussiëren over de aflevering... ...wat u er allemaal van vond. Dank jullie wel. Um, wat mij ook altijd opvalt... ...is een hele grote scheiding ook van woon-werkverkeer. Dus, ja. dat, dus, dat dus dat je wel een heleboel auto's... ...wel naar de, naar de stad ziet gaan. Maar dat je omgekeerd weer... Uh, juist ook doordat, doordat je zoveel ouders ook naar de stad ook ziet gaan, dat, um, dat steden eigenlijk um, steeds uh, hebben, bijvoorbeeld op het moment dat, er dus, uh, dat mensen bijvoorbeeld van 9 tot 5 bijvoorbeeld werken, dat de gemiddelde stad helemaal, helemaal leeg en heel rustig juist ook is door de week, dat er ja. niet echt een, ja. leven, een leven in zit, komt doordat we nu steeds ook meer ook thuis ook gaan werken. Um, weer ook die ziel daardoor ook weer ook in de stad terug denk je of moet er wel meer ook voor gedaan ook worden ja dat is te een punt daar heb ik nog nooit aan gedacht maar misschien is dat wel zo dat uh, mm -hmm. als meer mensen thuis gaan werken dat ook uh, de, de, dit soort appartementengebouwen mm -hmm. of of woonwijken dat mm -hmm. er overdag meer leven ontstaat hè? ja want merk je namelijk ook dat wat, wat mij in ieder geval opvalt ook gewoon in de in met, met producten en zo dat uh, ga niet meer naar de bioscoop niet Netflix bijvoorbeeld of uh, uh, ga niet meer naar de supermarkt toe, maar bestel op uh, we, uh, hoe heet dat ook weer? Takeaway.com het uh, thuisverzorgsblok. Ja, dat, ja. Je, dat je een um, dat je ook een, een, een opkomst ook van het van het een bredere opkomst ook van het huis ziet en dat daardoor dus ook misschien die, die stijging van de afgelopen vijf jaar uh, die je net zo beschreven ja. dat, dat die daardoor ja. dus ook meer uh, meer is. Kun je dat zo zeggen? Of zeg je van.? Nou, ja, dus vraagt, ja, ja, weer... Je vraagt me allemaal erg moeilijke dingen. Ja, ja. Ja, maar ik vind het wel leuk om je ja, ja, ja, ja, ja, ja. te vertellen. Ja. En ook om daarover te, ja. te spannen. Ja, we kunnen daar natuurlijk over wel brainstormen. Oh. Het, het, het is natuurlijk die individualisering die gaat, die gaat natuurlijk steeds verder door. Omdat we mm -hmm. inderdaad niet meer het mm -hmm. huis uit hoeven om, om iets te kopen. Mm -hmm. uh, maar uh, of dat wat mensen dichter bij elkaar brengt. Uh, ik persoonlijk oh. denk dat. Uh, uh, dat, dat we een tijd hebben gehad dat mensen behoorlijk hetzelfde waren. Ja. Na de Tweede Wereldoorlog stonden eigenlijk alle ja. neus een beetje dezelfde kant op. En uh, de individualisering is vanaf dat moment eigenlijk op gang gekomen. En ja. nou dan zijn mensen zo verschillend dat ze niet meer goed met elkaar om kunnen gaan. Ja. En ik denk dat... dat uh, uh, ik zou eigenlijk maatschappij leren op scholen, ja. wat een, toch een heel klein vakje is. Ik denk dat dat vele malen belangrijker moet worden omdat mensen toch uh, een bepaald inlevingsvermogen moeten hebben... in, in andere mensen die anders ja. zijn dan zij... om daar op een fatsoenlijke manier mee om te kunnen gaan. En ik denk dat dat een beetje, ja, een beetje ontbreekt. Ik denk dat als ik nou mijn kenniskring krijg... die bestaat uit een zeer diverse groep uh, mensen. En dat ja. bevalt me ook. Met de een praat ik over, over sla... en met de nee. ander praat ik over, over uh, filosofie... Ja. En, en met weer een andere praat ik over natuurkunde. En, uh, maar dat betekent dat je een brede belangstelling moet hebben. En dat ontbreekt er een beetje aan. Uh, we specialiseren ons wel op een vak, maar te weinig op het leven. Ja, in het boek heb je een, hele belangrijk, uh, een heel belangrijk deel, eigenlijk ook het grootste deel, want er zijn, het boek bestaat uit verschillende, uit verschillende boeken. Eigenlijk het is ja. uh, ja, ja. dus eigenlijk zes boeken in één, kun je, zou je wel kunnen, ja, ja. Je kunnen, kunnen zeggen. En een heel uh, groot deel besteed je aan Min of meer de zoektocht naar God. Ik denk dat je het wel zo kan, kan omschrijven waarbij ja. een heleboel goden en ook een heleboel uh, religies ook uh, besproken. Ja. Ja. Um, hoort dat ook niet thuis ook in meer ook de gemeenschapszin? Dus dat je heel erg ook de gemeenschapszin ook weer ook aan de aan, uh, religie in die zin ook koppelt. Want je geeft wel ook aan van uh, niet alle religies zit iets uh, uh, voelen heel erg compleet in ieder geval voor mij. Maar er zit wel een bepaalde, een bepaalde zoektocht. Zit er, nou, zit er ook naar zin? Ik, ik, ik weet niet hoe het met jou is gegaan. Maar ik ben uh, katholiek uh, opgevoed. Maar mm. niet, zo, niet zo fanatiek. Want wij mm. gingen eigenlijk nauwelijks naar de kerk. Mm. Uh, en op een paar moment heb je dat uh, katholiek. Ik heb me uit laten schrijven uit uh, het katholieke mm. geloof. Omdat mm. ik uh, uh, stond toch niet meer achter. Hè. Je kwam mm. steeds meer tot de conclusie dat die pastoor en die kapelaan... Dat het ook maar mensen zijn. Die met allerlei mm. ideeën naar je toe komen. En uh, ik vond ze vaak mm. wereldsvraagend. Ehm... Um het uh, punt is dat als je het hebt over een andere wereld is natuurlijk de grote vraag van uh, wat missen we als we niet meer geloven en uh, om, om daar een antwoord op te geven heb ik dacht ik van ik ga eens alle religies een beetje op een rij proberen te zetten en met elkaar te vergelijken en uh, kijken of dat daar een, iets, iets, in, uh, iets in te ontdekken valt waarvan je zegt van nou daar gaan we mee verder, bijvoorbeeld uh, iets, iets wat vrij dicht bij me stond. het ik bij de meeste uh, atheïsten, is het boeddhisme en uh, uh -huh. denk je namelijk nou, Misschien is boeddhisme wel iets dat, dat zich over de wereld moet verspreiden, hè? Misschien, ja. misschien als religie. Mm -hmm. uh, alleen, ja, als je daar echt uh, je in gaat verdiepen, dan, dan en je gaat naar wat boeddhistische landen, hè, want ik vind dat je ook uh, de mm -hmm. culturen moet mm -hmm. bezoeken mm -hmm. om daar een beeld uh, van te krijgen, mm -hmm. dan kom je. Toch tot de conclusie dat het boeddhisme het ook niet is. Maar uiteindelijk ontdekte ik wel wat je allemaal mist als religie eh, niet mm -hmm. meer. Eh. Dus die spiritualiteit in mm -hmm. ons die is ontzettend belangrijk. om eh, zeg maar een stapje naar een betere wereld te kunnen maken. Mm -hmm. Als wij alleen maar bezig zijn met, met, uh, met het nuchtere westerse uh, denken. Mm -hmm. dan vrees ik dat, dat, uh, dat de wereld niet zal veranderen. We zullen een stap, een stap moeten maken. Mm -hmm. Ja, ik persoonlijk zelf heb altijd. Um, het idee dat we heel erg in een hele rationele wereld leven, waarbij we eigenlijk alles zoveel mogelijk rationaliseren, uh, heel erg, daardoor ook heel erg oh, ook ja. rechtlijnig worden, ja, ja. maar dat we eigenlijk, um, doordat we zoveel rationaliseren en eigenlijk zo op zoek ook zijn naar de waarheid, dat we eigenlijk niet meer een soort van weten van nou, wie is nou de, de schepper van de waarheid en dat je daardoor weer juist ook een stukje zingeving ook verkrijgt. krijgt. Ja, er is natuurlijk geen schepper van de waarheid. Dat is het grootste probleem wat we nu hebben. We, we, we zwerven in een soort vacuüm waarin geen waarheid meer bestaat, maar daarmee ook geen zingeving meer. Nee, nee. En, en het uh, mooie van het leven is ander, anderzijds dat wij als mensen creatief zijn. En we kunnen zoeken naar nieuwe zingeving. En dat probeer ik eigenlijk in dat boek ook een beetje te doen. Het hele toekomstmanifest nee. is, uh, de, de, het is eigenlijk een boek wat, wat uh, de filosofie zou moeten zijn. die bij mijn uh, beeldende kunst en architectuur hoort. De, de inhoud daarvan. Maar van de andere kant uh, ontdekte ik dat, het, dat het, het schrijven daarvan gaf me zoveel vreugde en zoveel uh, plezier. Uh, omdat je eigenlijk, uh, we moeten naar een nieuwe rode draad zoeken. En daar gaat het boek uh -huh. over. Zoek naar een nieuwe rode draad. En eigenlijk is dit maar een, een inleiding. <laughs> ja, ja, ja. ja, want is het ook niet zo dat, uh, dat, dat juist we dat nu ook dat beetje zingeving ook mist, dat ook een bepaalde ziel ook mist? Dus dat je, je kan wel naar iets kijken, maar dat je, je moet er, je moet er, om goed ook naar iets te kijken, moet, je ook een bepaalde, moet er ook een bepaalde emotie lijkt me, ook opgero opgeroepen worden. Anders kijk je alleen maar sick naar een kunstwerk. Dus dat heb je bijvoorbeeld ook ja, ja, jij doen. maakt nou de stap weer naar, naar kunst. Ja. Uh, uh, ja, ik, ik denk dat in zijn algemeenheid, kunst en architectuur, dat is, dat is bij uitstek zijn dat disciplines waarin je uh, een stukje ziel zou moeten gooien. Mm -hmm. ik, ik vind dat ook... ook uh, de, de, de, de, er zijn heel veel architecten die hebben iets heel rationeels, hè, mm -hmm. maar ik vind niet dat ze de mooiste gebouwen ontwerpen. De, de, de, jij, jij, voor dit gesprek had jij het over Rem Koolhaas. Ja. Rem Koolhaas heeft natuurlijk leuke ideeën, maar ik, ik vind dat die helemaal Valt in, in een bepaalde schaal uh, denken. Grootsheidswaanzin, mm -hmm. zou ik het willen noemen. Waardoor de schaal die hij mm -hmm. heeft, past helemaal niet meer bij de mens. Ja. En ik denk dus dat, dat, dat je uh, uh, ja, dat, dat, dat, dat in een gebouw ja. ook een bepaald gevoel, een bepaald een warm gevoel zou moeten zitten. Mm -hmm. Warmte. Mm -hmm. ja. Moet er, is dat ook het verschil tussen uh, gaan naar een huis en gaan naar een thuis? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Dus, uh, ja. Een huis is skill en een thuis mm. is warm, ja. Dat, ja. Uh, zijn er zijn ook meerdere architecten eigenlijk, want we kennen altijd wel Rem Koolhaas, daar begon ik ook, begon ik ook in ons voorgesprek ja. mee, ja. maar zijn er meerdere architecten die dat, die dat ook hebben, maar die misschien voor een groot publiek, hebben, waarbij het grote publiek zegt van, nou die kennen we nog niet, maar die, die zouden eigenlijk naar deze uitzending ook even moeten opzoeken. Ik denk dat, ja. ik denk dat in Nederland ontzettend veel goede architecten zitten. Ja? Ik, denk, ja, ik denk echt dat wij, dat we wat dat betreft het de, bijna de top van, uh, van de wereld zitten, de, de, de, de, echt dat ben ik serieus, de, de creativiteit is enorm groot, uh, alleen het punt is dat, dat uh, de opdrachten die daarbij horen, ja die zijn er niet zoveel, dus, dus uiteindelijk komen er dan toch allerlei dingen waarin uh, de architect wel leuk een eerste setje mag maken, en uiteindelijk is er een projectontwikkelaar die gaat bepalen wat er komt toch raar, hè, omdat normaal gesproken wij uh, etaleren ons altijd op een bepaalde bepaal manier ook uh, als Nederlandse en dan ik je heel gauw bijvoorbeeld de DJ's of onze sporthelden, maar noem in de, gaan naar de Nederlandse winkel, uh, gaan naar de, de Koverstraat wij zijn van spreken toe en vraag de, uh, de gemiddelde man of vrouw daar op de straat van, noem vijf architecten en ze kunnen het niet. Nee, nee, ik denk dat de architectuur helemaal niet populair is in Nederland. Nee. Nee, hoe, hoe komt dat nou toch? Want ik ja, omdat wel, omdat ja. ik denk, waar moet je nou enthousiast over worden? Uh, de, de, ja, de, de, de, de blok, daar kom ik toch niet op de naam, zeg. In, in Rotterdam, hoe heet dat ook? De Kubuswoningen, oh, ja, ja, ja. van Piet Blom. Hè, dat, dat, uh, ja, daar kun je dan enthousiast over worden. Ik vind dat ik vind het erg leuk. En dat staat in Nederland. En, en, uh, ja, dat, uh, maar verder, er zijn niet zoveel uh, uh, gebouwen, vind ik, waarvan je zegt van, wauw, daar zit nou echt. Een mooie ziel en daar zit een mooi verhaal achter mm -hmm. ook. Ja, er zijn er te weinig denk ik ja. dat, uh, maar je, want, want, dat valt me dan eigenlijk is het ook voor weer raar. Want je hebt bijvoorbeeld. Um, de Italiaanse arch architect, dan nou hoop ik dat ik het goed, zeg Renzo Piozano, zeg ja, dat goed? Ja. Ja. die bijvoorbeeld dan het, het Nemo Museum heeft ontworpen. Nou, ja. Persoonlijk vind ik het Nemo Museum, als ik het zie, ik vind het helemaal niks, maar het geeft wel echt een soort van grote afdruk wel ook op het, op het, ja. uh, in, het, in het landschap. Ja. Waarom hebben wij dat dan ook niet door een Nederlandse architect eigenlijk laten wat is daar dan eigenlijk de gedachte? Ja, nou ja, ik ben er niet zo op tegen dat, dat architecten zich verspreiden over Europa. Mm -hmm. Dus dat uh, Renzo Piano mm -hmm. in, in, in Nederland, uh, ik vind het een mooi gebouw. Oh, okay. het, ja, het, ja, is, ja het dat is een leuk. Ja, ja. Ja, ja. Ik vind het een mooi gebouw. Uh, ja, ja uh, maar de, mm -hmm. ja, dat, ja, je kunt inderdaad zeggen dat er misschien te weinig gebeurt. Ja. Mm -hmm. Ja. Dat, uh, uh, want want zijn er, uh, wat, wat zijn er nou bijvoorbeeld ook echt uh, iconische gebouwen... die dan ook in het buitenland ook... Uh, door Van Nederlanders. Ja. Want, want ex exporteren wij dat bijvoorbeeld wel heel erg? Dus een Nederlandse... Nou ja, we, we hebben natuurlijk Rem Colas die, mm -hmm, die veel dan ja. bouwt. Oma heet die club. Uh, mm -hmm. Er zijn natuurlijk nog een boel anderen... Uh, Goh, ik ben zo slecht in namen. <laughs> uh, als we mijn naam moeten, dan moeten ja, nadenken na na van uh, hoe heeten ze dan elkaar wel. weer. Hè? Ja. Ja, ja. Ja. Maar er zijn er wel genoeg hoor, die in het buitenland ja. uh, projecten bouwen. Dat, dat gebeurt mm -hmm. wel, ja. ja. En, en er worden ook zat mooie gebouwen gebouwd. Ja. Uh, waar het om gaat is dat het gemiddelde, hè, mm -hmm. uh, want we hebben het over de bovenste 1% eigenlijk, mm -hmm. dat het gemiddelde eigenlijk uh, onder de maat is. In mm -hmm. die zin dat het geen enkele samenhang vertoont en dat er geen, geen visie achter zit. Mm -hmm. Ja. Dat, uh, want uh, er, zit, er zit dus blijkbaar ook een bepaalde, een bepaalde afstandelijkheid, bijvoorbeeld ook in de, in de gebouwen ook van, uh, van Rem Koolhaas. Heb je sowieso ook, hè, dat als je bijvoorbeeld door Nederland rijdt, dat je een heleboel afstandelijke, afstand, meer ook afstandelijke gebouwen ook ziet? Ja, ik denk bijna alleen maar, toch? Ja, toch? Ja. ja ja dat uh, nou ja ik heb bijvoorbeeld ik vind bijvoorbeeld alleen nou al als je naar uh, als je bijvoorbeeld over de, over de snelweg rijdt en je ziet bijvoorbeeld een uh, ik, vind, ik vind zelf altijd heel erg iconisch bijvoorbeeld de Ikea blokkendozen die ja, dan echt letterlijk dat, dat, dat, dat, dat, dat uh, want die, die nemen ook ontzettend veel ruimte nemen die ja. natuurlijk ook in uh, en ik denk dat dat misschien ook wel een van de meest afstandelijke gebouwen ook wel ja. zijn die je die, uh, in ieder geval ja. die, in, de, in de corporate cultuur ook wel kan, uh, ja. kan vinden. Ja. En dan zie je dat, dat een gemeente wil graag Ikea binnenhalen en dan <laughs> Ikea dus bouwen wat ze wil, terwijl ja. het gebouwtje wat daarnaast staat, daar is, is dan architect heel zorgvuldig, heeft hij geprobeerd om het <laughs> ja. te maken, er komt dan zo'n gigantische doos na te staan. Ja. Ja. Dat, uh, want, want, en, en geen kleuren die aansluiten bij <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja. ja, ook heel erg, hier, weer ook het uniform eigenlijk ook niet. Ja. Ja, ja. um, maakt ik, maar ik dat, dat het ook niet um, uh, want, want, want kan je, moet daar bijvoorbeeld ook vanuit de politiek dan ook niet veel meer ook aan, aan worden, worden gedaan, hè? Dus, dat je, dus dat je veel meer bijvoorbeeld dat er in bestemmingsplannen veel meer wordt gekeken naar, uh, naar esthetiek dus wat je bijvoorbeeld... Ja, dat, dat kan niet. Hè. En in bestemmingsplannen vind ik als architect dat ze eigenlijk veel te veel vastleggen. Omdat oh. als architect heb je graag natuurlijk mm -hmm. de vrijheid om, uh, om er iets leuks aan te maken. Bijvoorbeeld, uh, dan staat er in het bestek gegeven de grote hoogte van 6 meter en dan ja. een hoogte van 9 meter. En dan moet je dan een gebouw in proppen. Mm -hmm. Terwijl ik denk, van ja zou het niet leuk zijn om er eens een toortje naast te bouwen? Ja. En een toortje dan in de zin zoals ze vroeger bijvoorbeeld bij mm -hmm. een klooster een prachtig toortje neerzetten. Het doet verder niks, maar het is gewoon een ding dat staat daar gewoon en maakt het gebouw mooi. Mm -hmm. En dat kan dan in het bestemmingsplan allemaal niet. Mm -hmm. Dus dat, dat beperkt het eigenlijk uh, de vrijheid. Nee, ik denk dat uh, ja, het, het, het, het, het is moeilijk. Laten we dat ook zo voorop stellen. Dus mm. het, het is niet makkelijk om met, uh, in een wereld waarin uh, heel veel uh, verschillende meningen en smaken zitten. Mm. Om daar een, een bepaalde samenhang in een omgeving van te maken. Da, daar, ja. En het resultaat zie je overal om je heen. Moeten dan bijvoorbeeld niet steden veel meer... Eén architect bijvoorbeeld ook in de, in de hand nemen, zodat je een wat meer algemener beeld... Nou, dat klopt uh, wel. Er zijn, wel uh, er zijn steeds meer steden die een supervisor uh, ja, die, ja. hebben als ja. architect, die dan tijdelijk daar zit. Ja, ik, ik heb zelf eens een keer een heel ander voorstel gedaan, ja. maar is dit ik, het moment om daarover uit te wijden? Ja, Want nee, dan, dan ben ik ook weer tien minuten ja, ja, ja, ja, ja, nou, we, over ik, praten. Ik vind, het, ik, vind het, uh, ik vind het ontzettend interessant, ja. eigenlijk. Dus uh, ja. Vanaar, ja. Ja, maar de vraag is natuurlijk een beetje waar het gesprek... De, gaan, we, gaan we vanuit ja. een, een, een, een boek eigenlijk, uh, of een stuk filosofie, praten ja. of of, of nou, zoiets. Want, nou, Ja, zoiets. Ik kom ja, ja, we ook weer, in, weer weer te veel de praktische kant. Kijk, dat is ook wel, uh, is natuurlijk ook wel, uh, ook wel, waar. Maar dat vind ik ook, want um, uh, dat, dat vind ik ook weer het, het, het, het, uh, het, het interessante van dat over een heleboel dingen wordt natuurlijk niet, wordt natuurlijk niet nagedacht. En ik vind, het, ik vind het ontzettend leuk. En dat merk ik ook in het in het gesprek ook van juist dat je dat je merkt ook van nou, dat, er, dat er een bepaalde dat er over een heleboel dingen een complete visie, natuurlijk, ook achter zit. Ja, en uh, ik vind het wel belangrijk ook dat mensen, dus op het moment dat ze dat ze ook ergens langs lopen, wel ook die visie natuurlijk ook, ook zien. Daarom, daarom, uh, ja, ja daarom dus ook, ook dus dat. Uh, ik ik heb er een paar moment voorgesteld dat, dat je eigenlijk uh, bij elk gebouw... dat daar een bochtje bij zou moeten komen met de architect, de opdrachtgever... Mm -hmm. en de gedachte daarachter. Zodat je eigenlijk een, een, een uitbreidingswijk dat het meer een soort uh, museum is waar je doorheen loopt... en dan zul je ook zien dat er veel betere gebouwen komen. Want uh, degene die het betaald heeft, die staat daar vermeld. Mm -hmm. En als er dan iets, iets heel lelijk staat... of, of, <laughs> of, uh, of iets waar, waar werkelijk een, een gedachte achter zit die, die, die verschrikkelijk is... Dan, dan staat hij daar van schud en ook de architect, want die krijgt dan ongegrotere verantwoording maar dat doen wij niet, dus alles wordt anoniem gebouwd eigenlijk en uh, ja ja, ja. Maar misschien dat, dat we even, even ja. inhoudelijk uh, ja. terug uh, moeten ja. komen op het toekomstmanifest, ja. want dat is eigenlijk de insteek. Ja. Ik denk dat, dat in het toekomstmanifest constateer ik uh, een aantal dingen, en dat is eigenlijk dat door de globalisering, dat de democratie uh, min of meer onderuit wordt gehaald. Ja. En, uh, de, want er valt eigenlijk weinig nog te beslissen op nationaal niveau, omdat we met voeten en handen gebonden zitten aan een economie die, die daar ergens boven hangt en waar hmm. niemand meer iets over te vertellen heeft. Behalve de individuele Ondernemingen die daar zitten. En die, die economie, die heeft eigenlijk geen toekomstplan. Die, die gaat gewoon zijn eigen weg. Die gaat de weg van het snelst mogelijk geld verdienen, want dat is wat de investeerders, de aandeelhouders, erboven willen. En het is heel duidelijk dat, dat die, die, die uh, uh, hele economie en daarmee ook uh, die toekomst, dat, dat dat maar een heel uh, armzalig uh, plannetje is. Het is eigenlijk geen plannetje. En uh, ik, ik denk dat het meest essentiële is dat we. Na moeten denken over hoe, dat, hoe dat we daar nou op een of andere enige sturing in kunnen gaan aanbrengen. Waardoor alles niet aan de vrijblijvendheid van de van, van, van multinationals wordt overgelaten. Kan je in die zin ook zeggen dat in het geld geen esthetiek zit? Uh, dat vind ik een goeie. Dat is wel een moeilijke. Want je kunt zeggen, ja, natuurlijk heb je daar gelijk in. Maar je moet dan toch wel even dieper doordenken. Zit in geld geen esthetiek. Er kan ge uh, uh, geld in ja. esthetiek zitten. Kijk maar, sneller van Gogh's, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Daar zit heel veel geld in. Uh, is het omgekeerde ook waar? Ik uh, zou het niet weten. Dat, uh, dus, dus dat is dus in... Uh, esthetiek weer geld, uh, dus wacht even dan, dat er in esthetiek weer geld zit ja, allemaal... want je kunt het goed verkopen eigenlijk, als het, als het maar eenmaal beroemd is dan kun je esthetiek goed verkopen maar dat zou dan weer betekenen dat we weer, als we dus want dan zouden dus ook betekenen meer, of een betere vorm van esthetiek uh, dat we dan dus ook weer een, uh, meer, meer geld in die zin dus ook krijgen, dus ook weer ver-economiseren ja, dat, dat is zo. Dat, ik, ik, ik denk dat de, de, de, de bekendere kunstenaars die hun werk goed verkopen, die kunnen natuurlijk ook doen wat ze willen eigenlijk. Maar, als je dat zo, zo ziet. Maar nou, dan, waar wil je naartoe in? Nou, dat, dat, je, dat je dan misschien juist wel weer, wel weer ziet dat op het moment dus dat we dus... Um, dat, dat, want als dat dus... Als, wat we dus net constateren dat het dus waar is, dat op het moment dus dat er ergens minder geld in zit, dat er dus ook blijkbaar... Uh, minder esthetiek dus in zit, dus dat dus ook het weer een veel economischer gebouw dus ook is. Nou, dat hoeft natuurlijk niet, want we hebben net eigenlijk uh, de tijden van, uh, van crisis achter de rug, 2008 oh. tot 2016, en dan zie je dat mensen, omdat er weinig geld is, met, met uh, uh, allerlei uh, uh, afval, uh. En met, met uh, dingen uit kringloopwinkels, en uh, prachtige interieuren kunnen maken, uh. en uh, ik... Uh, dat ik ben dat blij door verrast, dat, dat, dat het, het spelen met wat er is, dat is ook esthetiek. En het, het hoeft voor mij ook allemaal niet duur en luxe te zijn, als de combinaties onalleen maar groeien. Uh, ik zeg ook altijd, met er zijn geen lelijke kleuren, er zijn alleen lelijke kleurencombinaties en het geldt ook voor interieurs, er zijn geen lelijke spullen, alles zit wel een gedachte achter, anders zou het niet geproduceerd zijn. Maar het gaat erom dat als je die combineert met elkaar, dat het dan ergens een bepaald gevoel over moet brengen. En, en wat we dus ook weer ook net eigenlijk, dan komen we ook weer terug op, op waar we eerder zat, dat juist ook dat gevoel overbrengen, dat gaat eigenlijk gewoon steeds minder. Ik denk dat, dat uh, mensen steeds uh, creatiever worden. Ik denk als je het vergelijkt met, met uh, rond de vijftiger jaren. Dan uh, uh, hebben we al nou veel meer mensen die met vorm bezig zijn. En erover mm. nadenken. Alleen als je naar de totale hele wereld kijkt. Dan, dan uh, als je het over, over, over architectuur hebt. Dan is natuurlijk geld daarin speelde een veel grotere rol. Mm -hmm. uh, als jij leuk kunt knutselen. geven ze niet, maar, niet, niet zomaar een, een opdracht voor een gebouw van 10 miljoen. Nee. Hè? Ik bedoel, daar da, da, da, da moet dus... Uh, ja, ja, dat is, hmm. Dus geld speelt daar een veel grotere rol. En dan zie je dat uh, in te veel gevallen de economie voor de esthetica gaat. Ja, ja want, um, want, want zie je dan bijvoorbeeld ook dat, jij, um, dat, dat, ook, um, dat er ook weer ook een verband ook is tussen dus, um, hoe minder economie er inderdaad ook in een land ook is. Um, hoe meer er ook ziel ook weer zit in bijvoorbeeld in kunst, in architectuur. Kun je dat, kun je dat zo ook zeggen? Ja, ik denk dat, dat in, de, in de arme landen. Ik weet niet of jij uh, wat gereisd hebt. Ik heb vrij veel gereisd. Ik heb niet veel gereisd. Ik, ik, ik, ik, ik zoek daar ook de buitengebieden op. Dus mm. niet, niet, niet de, de, de, de, de toeristische attracties. Mm. Uh, ik bedoel, kunst bestaat in die landen helemaal niet. De mensen, mensen zijn niet creatief daar. Dat, dat, ze mm. kennen dat niet. Ze leven gewoon eigenlijk en doen eigenlijk het liefste zitten en kletsen. Mm. Ja, wat dat betreft een heel andere levens dan die wij hebben. Uh, en dan ben ik je vraag even kwijt. Dus, dus, dus dat. Uh, ja, ja. Dus, dus bijvoorbeeld. Hè, want want uh, er wordt bijvoorbeeld. Hè, er is bijvoorbeeld kritiek ook in een boek ook op Amerika. Wat uh, lijkt mij een hele economische samenleving is. Ja, stellen, uh, Terwijl bijvoorbeeld de, de samenleving in bijvoorbeeld India. is bijvoorbeeld veel minder economisch al. Ja. Um, en, en de vraag is dan dus ook: van ook uh, zit daar dan bijvoorbeeld ook meer, meer beleving in? Meer, meer, meer ziel in? En daar ben ik dan ook wel benieuwd ook naar. Um, ja. Ja, dat vind ik vind een verdomd moeilijke vraag en ik denk dat daar geen antwoord op te geven is. Omdat uh, je komt soms in, in hele uh, arme omgevingen. Ik weet bijvoorbeeld dat ik in Laos lang geleden ja. in een dorpje was. Uh, heel arm dorpje, echt, echt heel arm. Uh, maar dat was geweldig dat dorpje en dat kwam simpelweg omdat die mensen hadden allemaal aandacht voor planten, ze hadden aandacht voor kleuren, ze hadden aandacht voor materialen, uh, de dieren werden toch goed verzorgd die ze hadden, mm -hmm. dus het totale dorpje ademde een rijkdom uit terwijl het eigenlijk heel arm was. Ik ben ook in, in hele rijke gebieden geweest, die vond ik zo armoedig en zo verschrikkelijk. Oh. Ja. Ja. Dus, dat, uh, dus dat hoeft niet. Het is, het is meer de zorg voor je omgeving die, die varieert. En dat, uh, dat is in Azië, is dat, is dat denk ik in een aantal landen veel beter dan bijvoorbeeld in Zuid-Amerika. Ik ben, ik ben in Gambia geweest, ik vond het verschrikkelijk mm -hmm. daar. Ja. Ja. Ga ja. Ik even, maak ik even een, een uitstapje. Ja. Um, dat ik ga even anders zitten. Ik ja, zit op graak stoel. Ja, We zitten op graak aan de stoel. Ik je <laughs> um, moet stil blijven ja. zitten. Ja. Ja. Ja. En, een uitstapje daarin is het volgende, dat... Er wordt heel erg veel ook gesteld van doordat wij steeds meer bijvoorbeeld ook op, op uh, de telefoon bijvoorbeeld kijken. Dat we daardoor dus ook veel minder ook kijken ook naar de, naar de omgeving. Nu is natuurlijk ook in een gebied, ook zoals Lados. Yeah. daar kijken zoveel, zoveel, daar is denk ik ook het aantal telefoons ligt daar, ligt daar veel lager. Dan. Nee, je bent er zelf geweest. Dus, dus ja, ja. ja, een we, jaar geleden dat dan... Ja, uh, uh, uh, nee, nee, nee, maar hebben we dan, nee. dan juist daardoor dus ook, um, doordat mensen dus ook steeds meer ook opkijken, dat mensen ook eigenlijk ook denken van goh, um, we, we, we, we, er is wel degelijk ook gewoon context ook om ons heen, we gaan ons daar ook mee bemoeien, we gaan het uh, mooier maken. Uh, ja, ik, denk, ik, denk, ik, ik, weet niet, ik weet ook niet of dat het, uh, is dat plaatselijk. Ik, ik, denk, ik denk dat over het algemeen, hoe armer wel een gebied is, hoe minder dat men zich bezighoudt met, met het opruimen van de troep. Uh, ergens is natuurlijk India, waar echt iedereen alles op straat gooit omdat die koeien daar te eten moeten hebben. En die koeien kakken weer alles vol en dus is men gewend om alles op straat te gooien. Dus, maar het vuil wordt ook niet opgehaald, dus ja, wat moet je ook anders? Uh, ik, ik ben in, in, in Zuid-Amerika geweest, waar mensen het afval op straat gooien, in vuilniszakken op hopen, midden op, de, midden op pleinen en, en er komen er zwerfhonden en die trekken, rukken al die zakken open en, en dus verdeelt het zich door de steden heen ja, en, en het, het, het, in Gambia ben ik dan toevallig uh, een paar jaar geleden geweest, en ook niemand ruimt iets op dus het is één grote vuilnisbelt waar mensen tussen wonen en ja, ik, ik snap dat niet. Dat is een mentaliteit ook, denk mm -hmm. ik. En uh, ik denk dat wij in de Westen... daar toch wel in ieder geval... ruim en behoorlijk goed op. Nou, in Amsterdam vind ik bijvoorbeeld weer niet. Nee? Ik, vind, ik vind Amsterdam vind ik, vind ik bijvoorbeeld weer... daar wordt ook wel veel ook over geklaagd... Dat, dat, uh, dat Amsterdam weer bijvoorbeeld een hele smerige stad... Uh, okay. weer een hele smerige okay. stad is. Ja. Terwijl um, weer, weer veel kleinere steden... Ja. weer minder... Weer, wel, die zie ik in ieder geval uh, wel weer ja. veel, veel schoner. Ja, dat, uh, precies. Um, ja. En uh, bijvoorbeeld, uh, ik vind bijvoorbeeld ook zoiets, uh, gravity vind ik bijvoorbeeld ook zo'n voorbeeld. Van, er is natuurlijk een grotere steden, dus ik denk ik ook meer gravity. vind het of ja, dat maar graffiti ook... kan het ja. heel mooi zijn. Het is, uh, eh, je hebt lelijke graffiti mm. en, en, en mooie graffiti. Dus op het moment dat het mooi is, dan vind mm. ik het vaak een verrijking. Dus het weer, uh, Dan komt het toch wel ook weer door de, de kunstenaar weer in naar boven. Dat het, uh, ja. Want een heleboel mensen die associëren het ook alweer met vernieling. Dus dat vind ik ook wel. Ja, nou, in een aantal opzichten is er natuurlijk ook vernieling. Als je een mooi gebouw hebt en dan gaat een, een of andere idioot... ...gaat daar uh, allerlei uh, tekens op zitten te spuiten... Mm. ...ja, dat is natuurlijk vernieling. Ja. Mm -hmm. Maar op het moment dat... Ergens een dode muur is en iemand uh, maakt er iets moois van, dan vind ik dat geweldig. Ja, dan uh, dan ja. is dat weer, is dat weer, ja. uh, weer geweldig. Ja. Ik denk dat we volgens mij een heel mooi, uh, een heel mooi gesprek in ieder geval ook, uh, ook hebben. Is het uur uh, al even voorbij? Ja, uh, het, het, het is inderdaad alweer het is inderdaad ook, voor, uh, ook voorbij. Want het is echt wel erg voorbij. <laughs> ja, gebroken. ik heb het gevoel dat we nog moeten uh, beginnen. <laughs> <Ja>. <laughs> Uh, een boek waar uh, dat kunnen we. Het, het toekomstmanifest, dat is bij aspect. Waar, ja. ik, waar ik voor uh, voor zorgen is ook dat er ook onderling uh, onder, het, uh, onder het interview. dat ook een heel mooi linkje ook komt zodat mensen ook gelijk ook, uh, ook uh, die boek gelijk ook kunnen, kunnen bestellen. Heel erg, heel erg interessant. Ja, uh, maar je moet eigenlijk zeggen dat er een koppeling ligt van drie boeken. Ja, dat want uh, hier ligt een, een tweede boek dat heet uh, Beelden Architectuur. Dat is uh, uh, daarna gekomen. En er ligt nog een boek dat heet De Stam. Dus en die drie ja. boeken die horen eigenlijk bij elkaar het is eigenlijk de bundeling van uh, filosofie tot, uh, tot uiteindelijk beeldende kunst en architectuur ja, ja. en uh, die worden in het najaar gebundeld ook uitgegeven door aspect mm -hmm. in, in een bundel dat, uh, dan gaan we daar, want in, in het najaar komt hij uh, dus uit dus dat gaan we dan ook zeker ook in de, in de gaten natuurlijk ook okay, houden en, ja, ja. Uh, het lijkt mij in ieder geval weer ook leuk als je dan ook tegen die tijd ook weer dat we gewoon weer een, een nieuw interview uh, weer, uh, ja. weer gaan doen ja, ja. en dat we daar gewoon gelijk ook weer ook over, uh, over de nieuwe bundel natuurlijk ook gaan, uh, gaan praten en ook alle inzichten daar uh, okay, okay. Uh, ik zou in ieder geval heel erg willen bedanken ook voor het ontzettend leuke en ook hele diverse gesprek. we zijn ongeveer ja. overal uh, zijn we al, uh, we ja. hebben we al over, over, over gepraat. En, ja. um, en uh, voor, ook, voor ook alle luisteraars, uh, deel vooral ook deze uitzending ook via Facebook, uh, Twitter en uh, ook natuurlijk ook via, via YouTube, et cetera. En dan uh, komt het volgens mij ook helemaal goed. Ik ga je heel erg bedanken. Oké, okay. ja, bedankt.